Dorme, interrimo a già pare dorme. Amen o, la tireremo, la Naar het kunst- en cultuurcafé op vrijdagavond 12 november, live vanuit Hotel Hoogland en nog steeds naast onze watertoren. De muziek die u hoorde is van Ira, met de bekende nummer AMNO. Presentatie: Tom Hendricks en Yvonne de Roosendaal. We hebben de volgende gasten uitgenodigd voor u. Om 7 uur komt Dindy met haar nieuwe CD. Om half 8 komt Freed, Freek Volkers, gitarist. Om 8 uur. Krijgen we een uh, mobiele verbinding met Sinterklaas in Spanje of halverwege Spanje. Om half negen krijgen we Jan Hendrik Veenkamp. Hij is stembevrijder. Maar nu eerst nog even een lekker muziekje. U bent weer welkom bij het Kunst- en Cultuurcafé en de techniek wordt gedaan door Roy Haldeman. Tegenover ons zit Dindi. Dindi, je bent al eerder in het Kunst- en Cultuurcafé geweest. Dat was 13 november 2009. Toen had je een boek geschreven. Wat voor boek was dat? Dat is Droompoort en daar heb ik al mijn dromen in beschreven over de vijf jaar van toen... Kun je vertellen wat voor soort dromen je hebt gedroomd en dat uiteindelijk tot een boek hebt geschreven? Nou, ze zijn heel gevarieerd en daardoor is het ook een heel gevarieerd science fiction verhaal geworden. Dus, uh, maar het loopt wel over van hoofdstuk in hoofdstuk, dus het is wel één verhaal. Het is één verhaal ja. inderdaad. Om, uh, het is een vrij dik boek was het eigenlijk ook. Ja, best wel. Dat, uh, hoeveel discipline heb je per dag om te schrijven dan? Nou, toen had ik heel veel behoefte om mijn droom op te schrijven, om dat zelf voor me betekenen... Maar ja, nu ben ik natuurlijk iets minder bezig met schrijven. Dus het hangt van de situatie af waar ik in zit. Maar ik kan best wel uh, lang schrijven als ik uh, veel inspiratie heb. En dat ging niet ten koste van de nachtrust of van uh, andere Nee, ik had op vakantie of in het weekend. En dan schreef ik of korte stukjes. En als ik dan later tijd had, ging ik het uitwerken. Hoe kwam je zo op het idee om een boek te schrijven? Nou, eigenlijk uh, is dat heel spontaan gegaan toen. Want ik schreef altijd mijn dromen op... En later vond ik ze eigenlijk zo grappig dat, dat ik dacht, van het lijkt wel een verhaal. Dus ben ik ze verhaalvorm een verhaal voor hem op gaan schrijven en uitgebreider. Nou ja, en vijf jaar later dacht ik, van het lijkt wel een boek. En toen heb ik het voor de grap naar de uitgever gestuurd. En dat was in één keer raak? Het was in één keer raak. Welke uitgever? Bookscout. Oké. Okay, maar kan waren het alleen maar leuke dromen dan? Nee, lang niet. Maar nou, die zei het, ja, het, het, het, het was allemaal een beetje vrolijk. Ja, het is op zich ook... Uh, Uiteindelijk zijn al die dromen heel waardevol voor me geweest. En nog steeds zijn mijn dromen waardevol voor me. Maar ze zijn niet allemaal leuk, maar wel diepgaand. Wil je een voorbeeld geven? Um, ik heb me meer voorbereid <laughs> op de single eigenlijk. Okay, maar misschien één voorbeeldje om nog een beetje je boeken te promoten. Nou, je had waarschijnlijk gedroomd dat het goed verkocht zou worden. Maar uh, is dat ook zo? Nou, de verkoop gaat goed inderdaad. Alleen uh, dat heb ik dan weer net niet gedroomd. Maar ik droomde veel over mijn familie en over mijn zus en mijn vrienden. En ik heb wel, er staat er wel in het boek, dat ik dus over een zangcarrière droomde en dat die droom uitkwam. Ja. En ja. En daarom zit je nu inderdaad hier in Hotel Hoogland, want je hebt een uh, CD uitgebracht. Klopt, ja. Wanneer heb je deze CD gemaakt? In uh, de zomer hebben we dat gemaakt. Hoe ging dat precies? De single. Nou, ik ging naar de studio in Arnhem van Combine Music. En uh, die werken samen met On Air Events, mijn management. En daar uh, kreeg ik muziek later toegestuurd. We besproken wat voor nummer het zou worden. En uh, ik heb zelf de tekst op de muziek geschreven. En uh, hoe heet het nummer? No Longer Fake. En waarom die naam? Omdat, uh, ja, eigenlijk voor, nu is het echt zeg maar geworden. Mijn <apple> Pfft... droom is uitgekomen, daar gaat eigenlijk ook weer het nummer over. Was het zo dat je vroeger altijd gek was op karaoke en nu ging het voor het eggy? Ja, ik ben nog steeds gek op karaoke hoor, maar het is nu ook voor het eggy. Hoe gaat zoiets in het werk? Je gaat naar Combine Music, waarschijnlijk omdat je vriend Roy is. Uh, hoe, hoe kennen jullie uh, zo'n studio? Uh, hoe gaat dat precies? Nou, Exire is ook een groep die uh, bij On Air Events hoort. En uh, ja, On Air Events heeft uh, Exire onder het management... En uh, ja, we werken gewoon uh, samen. Zij hebben ook een single uitgebracht. Natuurlijk een uh, lekkere plaat. En uh, ja, ze zagen mij ook wel zitten. Dus ik heb een lied in mogen zingen. Mijn eigen lied voor het eerst. En daar zijn we een tijdje mee bezig geweest. En uiteindelijk is dit het resultaat geworden. Moet je nog door een soort keuring heen? Of het goed genoeg is? Of wordt daar, daar ter plekke gezegd? Nou, sorry, dit is toch niet helemaal... Uh, of ja, ja. Het is daar ter plekke inderdaad wel gezegd van... nee. Hey, een goede stem, zuiver. dus, nou, Ik was al lang blij. Ja, inderdaad. Ja. Kan je iets zeggen over de tekst, over de inhoud? Ja, het gaat. Uh, het, ik heb totaal niet allemaal boek gedacht, maar het gaat wel over mijn dromen die uit zijn gekomen. Dat, als je de muziek hoort, het is een heel lekkere, vrolijke muziek. En dat is uh, door Combine Music uh, geproduceerd. En. Um, ja, die tekst die, die vloepte er gewoon op een gegeven moment uit. Ik schreef het op en ik mailde het naar ze en ze zagen het wel zitten. Het was iets te veel tekst origineel, dus we hebben er iets ingekort Maar daar gaat het over, over, dat ik van muziek hou en dat ik eigenlijk, dat het iedereen wil delen. En dat je het eigenlijk nooit op moet geven. Als je ervoor knokt, dan kom je er wel. Dat is wel uh, duidelijk inderdaad, want je zit inderdaad hier en het is een prachtig ingelijst. Wat wil je daarover vertellen aan de luisteraars? Nou, Dit is de originele single. Ja, de, de voorkant is uh, blauw. Het staat no longer fake op met mijn foto erbij. En uh, je kan hem op mijn Hives ook zien op din-die.hives.nl dus Daar kan je ook het nummer luisteren. En um, ja, Ik ben er gewoon heel trots op dat dat op de cd-presentatie is uitgeruikt door mij. Zullen we misschien even naar het nummer Ja, dat doen we goed. Okay. Dat klinkt geweldig eigenlijk. Ik bedoel, het is Engels om te beginnen. Ik bedoel, was dat bewust gekozen, Engels in plaats van Hollands? Ja, eigenlijk schrijf ik altijd Engels. Sowieso Engelse gedichtjes. Dus ja, een Engels liedje, dat was een makkelijke overgang. Hoe komt het dan dat je altijd Engels schrijft? Als, neem ik aan, toch wel Hollands opgevoed? Ja, dat wel. Maar ik weet het niet. Engels, dat, dat trekt me meer. En ik kan meer met de woorden spelen. Het, het klinkt al heel snel lekkerder, zeg maar, vind ik. Ja. Hoewel ik van mijn Nederlandse nummers kan ik ook heel mooi vinden hoor. Oké. Okay. Je bent, uh, ik dacht 29 heb ik gelezen. Is dit een professionele change voor jou? Of wil je er een beroep van gaan maken? Nou, ik zou het wel uh, heel leuk vinden om er beroep van te maken. Alleen ik doe het heel rustig, aan, stap voor stap. Ik heb nu ook uh, professionele zangles. Oh. En um, ja, van iemand van X-Factor 2009, dus dat is hartstikke leuk. Ja, daar wou ik wat over vragen. De Sarina, geloof ik, hè? Dat klopt, ja. Maar ja, is dat ook niet iemand die nog alle het van het vak moet leren? Nee, zij is al heel lang bezig. Ja. Zij is vanaf de 17e bezig en ze is begonnen in het achtergrondkoffer op de Nijs. Mm -hmm. En sindsdien kan zij gewoon uh, voor haar beroep zingen. Ze heeft ook de goede tijden, slechte tijden muziek ingezongen van het vorige seizoen. En uh, als je haar hoort zingen, dan uh, weet je gewoon dat ze heel veel ervaring heeft. Ik heb ook al heel veel geleerd in de drie lessen die ik tot zover heb gehad. Wat, wat doe je tijdens zo'n les? Nou, we doen uh, oefening, dus even de stem opwarmen. Maar ik leer ook hoe ik moet ademhalen. En uh, ik leer de verschillende zangtechnieken nu. Want ik zing zelf heel lief en, en rustig en alles op dezelfde manier, zeg maar, heb ik geleerd. En ik heb nu ook geleerd dat je, zeg maar, je kan meer volume of je kan bepaalde tonen inzetten. En dan klinkt het al veel pittiger. En daar zijn we nu hard mee bezig. En hoe lang ga, krijg je deze uh, zanglessen? Nou, zolang als ik wil. Oh, geweldig. Wauw. <laughs> hoe lang wil je? Nou, zolang als mogelijk is. Ja, ja, ja, ja. 30 november heb ik een optreden. Dan uh, is het eindejaars, uh, zeg maar, uh, feest. Ja. En dan mag oh, nou. al haar leerlingen zingen. Ja, ik ben er laat ingerold, dus ik mag meteen aan de bak. <laughs> dus dat is hartstikke leuk. Je hebt ik heb ook leerlingen van haar. Die, ja. uh, dus het is een optreden. En waar zit zij? Uh, zij zit uh, bij Amersfoort in de buurt, dus oh, het is dat, nog uh, een eentje ja, reizen. Ja, een uh, aardig eentje uh, inderdaad. Maar, uh, is... Ik heb op je website gelegen, da gelezen dat je ook uh, uh, heel veel hebt opgetreden in de oudere zorg. Ik neem aan dat het in verpleegtehuizen is en zo. Klopt. Wat zong je daar nou dan? Nou, ik zong met name in het zafati in Amsterdam onder andere... En dan zong ik musical liedjes, en Celine Dion, Mariah Carey, ook Nederlandse liedjes. En vooral de wat Disney nummers vonden ze erg mooi. De kleine zeemermin ging ze allemaal wel <laughs> mee zwaaien, mee zingen. Deed je dat Altijd alleen? Ja. Helemaal alleen. Helemaal, Helemaal alleen. geen uh, podiumvrees. Nou, dan sta ik voor een volle zaal. Best nee. wel kritisch, de, de ouderen van Nederland. Ja, ze, ze waren wel kritisch, maar op een gegeven moment toen ze me kenden, want ik kwam elk jaar wel terug, dat was het Heb je al een cd uitgebracht? En ze gingen echt mijn liedjes meezingen en dat was echt geweldig daar. Ja, beter kan je niet hebben. Hm. Dit is dus nu een singeltje. Ja. Uh, wanneer komt er echt een cd uit, de grote? Nou, ik hoop uh, over een tijdje, maar zoals ik zeg, ik doe het stap voor stap. ben je schrijven? Nou, schrijven doe ik altijd wel. Want ik heb wel nog wat nummers liggen. Maar ik wil gewoon eerst me verder uh, oriënteren op zangles. En wat ik eigenlijk ook net vertelde, ik heb een klein medisch probleempje. Ja. Want er is een poliep in mijn neus geconstateerd. Oh. En die blokkeert mijn stemgeluid. Want je neus is heel belangrijk bij het zingen ja. ook. Je keel, je neus, eigenlijk je hele lichaam. We krijg hier straks uh, aan de microfoon een stembevrijder. <lacht> ja, wat ja, krijg wat ik? Het? <lacht> ja, om half negen komt er een stembevrijder uit Haarlem, komt vertellen hoe je... Hoe je... Het gebruik van je stem kan uh, verbeteren. Oh, dat is mooi, dan blijf ik zeker even ja. luisteren. <laughs> je hebt een uh, speciale avond gehad toen je CD uitkwam. Wat wil je daarover vertellen? Nou, dat was een hele leuke avond met allemaal familie en vrienden. In Fame was dat. In ja, in, uh, Voor de Zandvoort. luisteraars die het niet weten, waar ligt Veem? Bardancing Fame, dat ligt in de Haltestraat. Midden in de Haltestraat? Ja, <coughs> sorry. Dat klopt, en dat was een hele leuke avond. En heel spannend natuurlijk, want dan breng je hem voor het eerst live uit. Maar uh, het is helemaal goed gegaan. En wanneer deed je dat? Eerst word je geïntroduceerd en dan. Uh, wat gebeurde er daarna allemaal? Nou, we hebben de avond begonnen met allemaal gastoptredens. En um, er hebben heel veel verschillende artiesten opgetreden. Zoals Deborah, Naomi, Ernestine, Sharifa, Jermaine je kan nog wel even doorgaan. Oh. <laughs> ja, maar in de zenuwen zitten we van, oh god, ik moet straks. Nou, eigenlijk was het zo, zo fijn al die muziek dat ik heel veel heb gedanst. Oh, heerlijk. Even de zenuwen eruit. Precies. Ja, ja. Nou, en ik, ik zei dat natuurlijk ook, in de ja. dus een representatie toen. Dus zij trad op, ik trad op. En het was één groot feest die avond. Echt geweldig. Ja, leuk. Dus dat is voor herhaling vatbaar. Zeker, Ja. Het was wel gek dat ik voor het eerst mijn handtekening uit moest delen op die oh? fotokaart. Daar ja. kwamen er allemaal mensen naar me toe. Het tekenen. Ja. ja. heerlijk gevoel lijkt me. Heel gek. Ja. Wil je als kind al de muziekkant op? Ja, als kind uh, scheen ik al... Uh, met Julio Iklezias mee te zingen, Amor, Amor. Als, hoe oud was je toen? Een jaartje of één. Oh, wauw. Dus, uh, toen de liefde. Toen de liefde, ja. En ik was altijd met klassieke muziek in de wereld. Altijd ballet dansen en meedoen. En, ja, vanaf mijn tiende ben ik echt gaan zingen. Ja. Zit het in de familie, muziek maken? Ja, mijn moeder kan ook heel mooi zingen. Mijn oom kan heel mooi zingen. Dus uh, ja, we zijn allemaal wel muziek al bezig. Oh, geweldig. En hoe belangrijk is muziek in jouw leven? Als ik geen muziek in mijn leven had, dan denk ik dat ik geen leven zou hebben. Oké. Okay. <laughs> ik ga even terug naar het Savatierhuis, huis waar je dus uh, meerdere malen bent opgetreden. Daar heb je een hele bekende man ontmoet. Ja, dat klopt. Ramses Jaffi heb ik me ge ontmoeten. geontmoeten. Mm -hmm. En wat zei hij tegen je? Nou, hij heeft eigenlijk de hele avond naar me geluisterd. Ik gaf toen elke keer een optreden van een uur. En toen kwam hij naar me toe aan het eind van de avond. Toen zei hij: oh, Wat heb jij een mooie stem? En ik heb ervan genoten. En eigenlijk wist ik toen eerlijk gezegd niet wie hij was, want ik was nog heel jong. Maar ik zag mijn opa en mijn moeder en de geluidsman achter me staan met hele grote ogen. Zo van heel verbaasd. Want hij schijnt altijd weg te tenminste hij scheen altijd weg te lopen snel na als er iemand optrad, omdat hij dan dan geen geduld voor had. Maar hij zei ook nog: Ik schrijf zelf liedjes en ik heb heel grote hits gehad. Nou, en toen ben ik inderdaad gaan luisteren. En uh, ik ben nog met hem op de foto geweest. Oh, geweldig, wauw. Ja. Dat is een waardevol iets nou. Hè, Dat koestrik. Ja. Dat is een enorm compliment. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Eigenlijk van, je moet gewoon doorgaan. Dat is mijn drive ook wel, ja. Uh, je hebt dus een management. Ja. Uh, mm -hmm. Heb je al een, een, een volle lijst? Een, een, een, heel veel opdrachten, uitnodigingen. Nee, dat nog niet. Maar ik ben ook officieel... Ik sta wel al op de website. Mm -hmm. Officieel ben ik vanaf december te boeken. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen gewone baan nog erbij. Dus het is ja, nu dat eventjes doet, kijken. We doen dat alweer. Je zit bij de... de bij de Arbo-dienst, Arbodienst, Arbodienst ja. ja. En nu vier dagen per week als uh, secretaresse. Oké, okay, heel oh, spittig. Ja. ja, maar wel heel leuk ook hoor. Ja. Maar muziek is leuker. <laughs> Je hebt ook meegedaan met Kunstverstein. Vertel daar nog eens over. Nou, ik heb niet, heb nee, niet meegedaan, maar wel mee met mee de Zomertour, de CFM Zomertour. Ja, wat heb je daar. En daar uh, heb ik toen twee nummers gezongen, die later ook op de radio uitgezonden zijn. Oké, okay. en wat voor nummers waren dat? Uh, dat was Vanessa Carlton, het Thousand Miles, en Shania Twain, met, um, oh, hoe heet dat nummer ook alweer? Roy, weet jij het? Onze dat rustige dat nummer. You're still the one, ja, gelukkig. Oké, okay. ja. dat heb je zelf gezongen? Ja, dat heb ik toch gezongen. Mm, knap, knap, knap. De single, die is gewoon in de winkel te koop? Die is uh, nog niet in de winkel te koop. Maar uh, we zijn er wel mee bezig. Hij is in overval geval op onair-events.nl te bestellen. Dus daar kan je hem halen. En je kan hem altijd op mijn huis luisteren. Dus din heb, uh, in het dorp vernomen... Ja... Dat jij ten huwelijk bent gevraagd op het kunstverstein door Roy van Buringen, die wij natuurlijk allemaal kennen van de radio, en het kunstverstijn. Vertel eens, hoe ging dat? <laughs> ja, dat klopt inderdaad. Dat was de dag voor onze vakantie, 12 september. Ja, en ineens hoorde ik uh, tijdens de pauze, of vlak voordat de, nee, vlak voordat de uitslag van de wedstrijd was, this is the moment, werd er gedraaid... Mm -hmm. En het was heel druk op het plein, dus ik moest hem eerst zoeken. Maar hij stond dus boven op de trap bij het gemeentehuis. <laughs> en daar uh, mocht ik naartoe komen. Ik stond al helemaal te shaken. En Wat toen ging toen? hij op zijn knie. Ja, ik, ik weet niet. Het voelde heel... Uh, ik ging al op de automatische piloot, zeg maar. Ja, ja maar boven, nou, we merken het wel. En toen ging hij op zijn knieën. En ja, toen... het zijn die allemaal hele lieve dingen natuurlijk. <laughs> en dan gaf hij me een kunstroos, want ik ben allergisch voor bloemen. Oh, oké. Okay. Ja, en toen vroeg hij me, en toen zei ik, ja natuurlijk, wil Ach, ik met je trouwen. <laughs> en wanneer gaat dat gebeuren? 9 september, 9-9. Ja. Ja, volgend jaar dus? Ja. Dus we zijn ook al een beetje bezig met de voorbereidingen natuurlijk. Ja, want waar zijn jullie allemaal al geweest? Jullie willen pertinent uh, in Zandvoort natuurlijk trouwen. Ja. En waar wordt de receptie of feest of wat, wat gaat er gebeuren? Het feest uh, wordt in de krocht gehouden. Okay. Dat we, hebben we net geregeld ja. zeg maar, oh. van de week. Ja. En de bruidsmeisjes zijn, uh, heb ik gevraagd in Rooijshamen. De getuigen hebben we wel gevraagd. Nou, ja. Ceremoniemeesters. Dus alles, uh, dat, dat gaat wel zo smooth al. Nou, dames en heren, noteer het. Volgend jaar 9-9. <laughs> zullen Groot we wat beleven? Om drie uur allemaal op het Gasthuisplein. <laughs> oh, geweldig. Nou, we zullen er zijn inderdaad. Mogen we je heel erg hartelijk bedanken. En ontzettend veel uh, plezier met het maken van je volgende single. Ja, jullie nou, bedankt Zeker door. Nou, ga ik doen. Okay. <laughs> ik ben benieuwd naar de volgende interviews. Ik zal je uiteindelijk allemaal mijn vrouw en op het avond je weer Regalándote, mi sinceridad. Entre tus brazos quiero soñar. No te olvidaré, nunca jamás. Y te entregaré, mi liefde. Vond. U luistert naar het kunst- en cultuurcafé van Radio Zierwem Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. Tegenover ons zit Freek Volkers, welkom. Dankjewel. Hij is van de band Sound in Gear. Freek, wat wil je over jezelf vertellen? Zo min mogelijk, anders komt de belasting erachter natuurlijk. Uh, nee, ja, uh, wat wil ik over mezelf vertellen? Wat wil je weten? Uh, ben je een echte Zandvoorter? Woon je in Zandvoort? Ik ben, uh, ik ben uh, zoals dat met een mooi woord heet, uh, uh, een, een uh, kunst Zandvoorter, een surigaat Zandvoorter. Ik ben van uh, geboorte Amsterdammer. Ik ook. Nou, gefeliciteerd, <lacht> zie je wel. Ik wist en dat het waar, goed waar in Amsterdam ben <lacht> je geboren? Ik ben geboren in, uh, in Osdorp. Uh, ja, we hadden een groot gezin, dus uh, we zijn veel verhuisd. Hoe groot? Toen moest elke keer uh, een, een grotere huizen hebben, ja, natuurlijk. <laughs> uh, uiteindelijk zijn het elf kinderen geworden. Zo. Waarvan de Nikker en de Nee bent, zeg maar. Ja, wow. Dat is inderdaad groot. Dus in dan wel, moet je wel, van, wel, In welke rangorde zit je? Ben je de eerste is... Ik ben nummer 9 in het rij. Nou, <laughs> ja. Ah. Ja, ik heb nog twee jongere broertjes en de rest is allemaal ouder. Hm. Zes broers, vier zusters totaal. Wow. Is, uh, van alles wat. Gezellige boel. Ja, oh, mooi. Hou ja. zo. We hebben je gevraagd vanwege de band waar je in speelt: Sound and Gear. Ja. Wat betekent dat Gear eigenlijk? Uh, ja, nou ja. Uh, gear is in, in principe uh, versnelling. We, we, we, we waren toen bezig van. Uh, Goh, wat moet dat nou worden? Hè? Want, want, ja, je bent altijd op zoek naar een bandname. Dat is altijd zo'n ongeschoven kindje. En we hadden al zoveel namen gehad. Dus uiteindelijk van ja, nou ja, wat klinkt lekker. Sound in gear klinkt wel lekker. Geluid in versnelling. Mm. Laten we dat eens doen. <laughs> er zit eigenlijk helemaal geen filosofie achter. Het is gewoon een, uh, een bandnaam. Mm. En zo lang bestaat de band al? Oh jee. Um, ik denk een jaar of 10, uh, 12 al zo'n beetje. Ja, af en aan. Inmiddels is het uitgegroeid. Uh, tot een concept van, uh, van muzikanten die, uh, die gewoon poelen met elkaar en uh, de ene keer hebben we die bassist en de andere keer is het weer een ander en uh, dan hebben we weer die toetsenist en dan hebben we weer een ander en dat is eigenlijk een beetje gegroeid uh, uit het uh, feit dat we ooit eens met een bruiloft uh, voor het blok stonden dat uh, de toetsenist het, uh, het liet afweten op, de, op het laatste moment en toen hadden we echt zoiets van uh, dat kan toch niet gebeuren. Iemand zelf. Uh... Ja, en toen, toen, zijn we, toen zijn we echt uh, een, een, een lijst gaan maken van, van muzikanten. En uh, daar is een hele lijst uit voortgekomen. Ja, en sindsdien uh, doen we ook veel samen met andere bands, uitwisselingen. En uh, ja, dus... gewoon om te garanderen dat zo'n zo optreden door kan ja. gaan. Ja. Dus je hebt een, in feite een basisgroep en die wordt dan aangevuld met, uh, ja, met anderen. Ja, klopt. En hoe groot is de basisgroep op zich? De basisgroep is drie man. Drie man. Ja. wie zijn dat? Dat is uh, uh, mijn broertje Ed Volkers. Dan heb ik een uh, bassist en die heet Ivo Sonneveld. En uh, ik zei de gek aan, natuurlijk. Okay. Ja, verder... Uh, ja, we breiden het uit met, met, met toetsenisten, met gitaristen. Al wil je er een doedelzak bij hebben, kun oh, ze goed. gek niet... Ja. Uh, of, maar die staan ook <laughs> op de lijst doedelzakken. Ja zakken. hoor, dat dus moet wel. <laughs> Passen jullie gewoon even in in het repertoire? Ja, we hebben op een gegeven moment uh, ja, zo'n grote lijst uh, samengesteld van muzikanten... dat je echt zoiets hebt uh, Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of er staat er wel wat bij. Want hoeveel zijn het in totaal, als je ze allemaal bij elkaar telt? Ik denk dat het al 50 man is. Oh. Ja. Ja, een gok doen naar de en, grootste en, maar, band maar, van Nederland. Maar dat ene broertje van jou, dat is de enige uit de familie die er ook nog in zit. Uh, of zijn er meer nee, van die elf? Want ik heb uh, ik heb uh, meerdere broers die instrumenten bespelen, uh, allemaal op verschillende niveaus. Weliswaar, want uh, ja, de oudere broers die hebben allemaal vroeger wel eens in een bandje gezeten en in de 70s, he, noem noem maar een. Maar ja, dat is allemaal getrouwd en heeft kinderen gekregen en dan ja, dan verwatert zoiets. Maar eens in de zoveel tijd en uh, ja, dan komen we weer eens bij elkaar en dan gaan we weer even uh, oude jongens krentenbrood, zoals dat met een mooi woord heet. Maar dan klinkt het toch een stuk minder hoor. Want, uh, <laughs> dan worden er sommigen toch al wat roestig inmiddels. Een beetje gesmokkeld. Ja, dan wordt er wel eens een beetje gesmokkeld. <laughs> ja. Zeg Vreek, wat voor muziek spelen jullie? Ja, wat niet? Eh. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat het een beetje stopt bij klassiek. En verder is het danceclassics, uh, het is, dance is rockmuziek, uh, het is latin, het is reggae, het is uh, salsa. Uh, noem het maar op eigenlijk. Dus bijna, bijna heavy metal, progressieve rock, uh, psychedelische rock. Uh, uh. Je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Dus als iemand uh, zegt van uh, ik wil... Uh dus een keer een echt een hard rock band hebben, dan fluit jij op je vingers. Ja. En dan komen jullie met uh, ja. vier, ja. vijf, zes man, man aanzetten. Ja. Maak er een hard rock band van. Ja. Geweldig. Dat je zoveel mensen hebt, een hele pool van inderdaad, verschillende ja, ja, maar genres dat gaat, muziek. Weet je, dat gaat door de jaren heen bouw je zoiets op natuurlijk. En uh, net wat ik zeg, dat, dat ontstaat uit een, uit een situatie. En, uh, en je praat met andere muzikanten en die blijken dan dezelfde problemen te hebben. Uh, gewoon van, van mensen die, het, die, ja, die ziek worden of die, die, die het af laten weten. En zo ga je dan zo van, nou, misschien kunnen we elkaar eens van dienst zijn. Mm. Zo word je eens gevraagd in een ander bandje. En zo heb je dan zelf weer eens iemand nodig. En uh, zodoende groeit zo'n zo lijst, groeit, want, want die kent weer iemand die weer heel goed kan bassen. En die kent weer een goede toetsenist. En ja. Zo wordt het steeds groter, dat lijst. Nou, ontzettend slim in wezen. Ja. Je zit eigenlijk nooit zonder gigant. Uh, nee, maar dat, maar dat kan ook niet. Want als je ja. in het segment zit van Bruiloften en in partijen. Ja. En, en hè, we hebben net uh, uh, Din, uh, die gaat op 9 september trouwen. Nou, het zal je <lacht> gebeuren dat op 8 september de band afbelt. Oh, ja. ja, dan ja. heb je een probleem. Ja, dan heb je <kwijnt> toch wel even een kwestie. Ja, ja. ja en dat, dat hebben wij gewoon op die manier, uh, proberen we dat voor te ja. blijven. Ik zag dat je je gitaar had meegenomen. Ik heb een, ik heb een gitaar meegenomen, ja. Wat voor één? Nou, dit is gewoon even een, een akoestisch gitaartje. Een, een, een western gitaar, zoals dat met een, met een mooi woord heet. En ik heb zo'n klein, zo klein street versterkertje meegenomen. Omdat ik een, een, een loopgevalletje erbij heb. Waardoor je toch eventjes even wat meer uitgebreid kan. Heb je op de straat ook gespeeld? Dat je een street, Ja, nou, uh, dat is lang geleden hoor. Oké. Okay. Maar uh, oh, was jij er met die hoed voor je? Ja, dat was ik. Uh, <laughs> ja, nee, ik heb het vroeger, heb ik het heel, heel vroeger heb ik het gedaan inderdaad. Dan ging ik gewoon met mijn gitaar, uh, als ik uit school kwam, uh, ging ik richting Centraal Station of... Uh, Haarlem Leids of, Amsterdam, Amsterdam, of Amsterdam? Amsterdam, ja. ja meer volk en dan stonden er muzikanten te spelen, dan ging gewoon <laughs> ik gewoon bij zitten en dan ging gewoon meespelen. En hoe ging de hoed naar huis, redelijk uh, gevuld? Nee, nee, nee, nee, ik hoefde er geen geld voor te nee? hebben. Okay, nee, ik vond nee. het gewoon leuk om mee te doen. En, uh, die jongens die stonden daar hun brood te verdienen. Ja, ja. En ik was vrij jong, ik had geen geld nodig. Ja, kan je een stukje spelen voor ons? Tuurlijk kan ik dat. Wat angst We gaan het proberen. Even kijken. Hoe ik zo'n ding? Nou, ja, doe maar wat. Ja, Moet je het knopje aanzetten? Ja, daar is dat. ga ik er toch even een beetje... even een beetje ruimte voor maken om. De machine doet mee. Ja. Nou, wat wil je horen? Laten we aan laat het van jou over. Laat het helemaal bij mij over. Oké, okay, nou dan gaan we makkelijk beginnen. Um, ja. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster love. Music in my song. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a mid. Mooie, diepe, diepe stem. Ja, je hebt helemaal geen versterking nodig. <laughs> Eigenlijk niet, nee. Maar ja het, is, uh, uh, ja, het voelt altijd wel lekker hoor. Als je er een beetje versterking bij hoort. Maar uh, ik, uh, ik oefen meestal uh, met bandjes zonder, uh, zonder versterking. Mm -hmm. Op de zang tenminste. Okay. Om toch uh, kracht te houden. Freek, wie is jouw held? Mijn held? <clears throat> Mijn grote voorbeeld is toch wel David Gilmour, denk ik. Van Pink Floyd. Mm -hmm. Dat is wel de reden waarom ik gitaar ben gaan spelen destijds. Hoe oud was je toen dat je dacht, nou dat wil ik ook? Uh, nou, dat kan ik je vertellen. Ik denk dat ik tien was. Zo. Uh, mijn broer kwam ooit thuis met een, uh, toen was het nog een, uh, een cassettebandje. Mm -hmm. En dat hoorde ik bij hem in de auto. En toen had ik echt zoiets van, wie is dat? Toen zei hij, ja, nou dat is Pink Floyd. Ik zei, nou dat, uh, dat moet je voor mij ook even opnemen. Nou, dat was de eerste, dat was Metal. Dat was in uh, pff, 74. Ja, toen was ik meteen verkocht. Mm. En, uh, sindsdien uh, alles wat Pink Floyd was, dat <laughs> was uh, per definitie al goed. Mm. Heb je ze ook in uh, Levende lijven gezien? Ja. ja, een paar keer zelfs. Waar? Um, Wembley. Uls Court, Londen. Uh, Rotterdam. Nijmegen. Goffertpark, uh, um, hoe heet dat ding in België, Torhout Werchter. Nu uh, bent ze minder meer achterna gereisd. een <laughs> Musical was de laatste keer, toen was David Gilmour inmiddels alleen. En ik heb Roger Waters nog een keer met een bandje zien spelen mm. in de Gelderdoom. Mm. Geweldig, je liep ze ja. dus bijna allemaal af. Als het, uh, als het enigszins betaalbaar was, ja, dan, en, uh... ja, dan uh, <laughs> ging ik er wel naartoe. Ja. Ja. Ja. Geweldig. Dus al helemaal... Uh, Jullie hebben een, een, een concert gehad in het Openluchttheater in Bloemendaal, in Caprera. Dat is, een klein, dat is een klein misverstandje. We hebben een uh, spooktocht gedaan. Een spooktocht? Een spooktocht. Oh, wow. <laughs> hebben, dat is iets heel anders, ja. Ja. Ja. Ja. ja, sommigen ervaren onze optredens ook altijd als een spooktocht. In ja. zo'n die bos en dan in het die donker. Ja. Muziek. Ja. Opeens muziek uit de bossen. Ja, nee, we, we, ik, uh, ik doe samen met uh, mijn twee jongere broertjes uh, de organisatie van uh, on, onder andere spooktochten. En uh, elk jaar doen we dat in, uh, in het bos van Bloemendaal bij Caprera. Ja, beter kan niet. medewerking. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is, uh, dat is een groot en eng. succes. Ja. <laughs> ja. Donker eng. Vlakbij een begraafplaats. Oh. <laughs> <laughs> Moeras erbij. <hulling> kan je mis. Wat willen we <hulling> <Ja>. nog meer? <laughs> ja. alle ingrediënten zijn er. Maar goed, misschien klopt dit dan wel. Ik heb jouw naam gezien op de docentenlijst van de Popschool Nederland. Klopt ook, ja. Ben ik ooit voor gevraagd. Uh, moet ik je wel bijzeggen dat ik er eigenlijk nog geen les voor gegeven heb. Oh, hoe komt dat? Uh, het is een collectief. Uh, uh, wat onder andere opgezet is door een van die muzikanten. Mm -hmm. En uh, die heeft me toen gevraagd van, uh, wil jij ook les komen geven uh, voor, voor, voor uh, dat instituut? En ik heb gezegd, ja, tuurlijk wil ik wel. Hij zegt, maar dan heb ik voor jouw regio heb ik ook een leraar. Maar er is eigenlijk nooit iemand op afgekomen. Dus uh, ik moet de eerste les nog geven. Oh wat zonde. Nou, Dindi, uh, weet je er nog? Ik, ja. heb wel eens, ik heb wel eens wat gitaarles gegeven, hoor, dat wel. Maar... Ja. Dat was dan meestal wel uh, uh, ja, mensen die via via hoorden van uh, ja Vreek kan leuk spelen. Of, uh, of je moet het eens bij Vreek proberen, die is lekker goedkoop. Oh, is het zo? We hebben een muziekschool hier. Ik weet niet of je zin hebt om je diensten aan te bieden? Geen idee. Dat ligt er helemaal aan uh, wat de voorwaarden zijn natuurlijk. Nogmaals, die belasting... Uh. Ja, in Nederland zeker. Ja, helemaal waar. En wat, wat doe je in het dagelijks leven? Uh, ik ben op het ogenblik werkzaam bij een facilitair bedrijf. Uh, en daar ben ik te werkzaam gesteld bij uh, op het ogenblik uh, Tronsavia. Al sinds uh, bijna drie jaar inmiddels. En daar doe ik uh, al het facilitaire uh, gebeuren in een hangar. Mm -hmm. Een soort uh, facilitair manager, zeg maar. Dus uh, dat is heel leuk, heel uitdagend ook wel. Maar het staat wel een beetje op de tocht op het ogenblik. het hm. ja. uh, ja. gaat, gaat slecht, hebben we het al gezegd? De hele luchtvaart ja. gaat gewoon ja. slecht. Ja. En uh, ja, daar vallen overal de klappen natuurlijk. En van de muziekleven gaat het niet? Ik zou wel willen. Uh, natuurlijk, uh, als je, ik denk dat er altijd wel een weg te vinden is als je het zou willen. Maar uh, ja, die stap zetten, hè, dat is dan weer een tweede natuurlijk. Hm. We hebben het altijd hobbymatig kunnen doen en best wel heel veel opgetreden. 70, 80 optredens per jaar af en toe. Maar ja, het is natuurlijk heel wisselend. De ene keer is het heel druk en de andere keer is het rustig. En ja, de rekeningen gaan gewoon door. We hebben wel drie jaar rond het paviljoen uh, op het strand en daar je diensten aanbieden. Want dan wordt toch uh, lustig getrouwd en uh, feestjes en pensioenfeestjes Oh ja, maar we staan dus ook het, wel we staan ook wel uh, bij diverse boekingskantoren door het land heen uh, ingeschreven. En uh, ja, dan, daar word je dan ook nog wel voor gevraagd om uh, voor een bruiloft of wat dan ook. Gisteravond stond ik voor een bedrijfsfeest uh, tussen allerlei cardiologen ja. te spelen. Veilig gevoel. Is de beste plek om mijn hart te vinden. <laughs> ja, precies, ja, dat lijkt me ook wel. Ja. Zou je nog wat willen spelen? Tuurlijk wil ik dat. Wat ga je doen? Um, nou, dan, dan vind ik dat ik nu iets, uh, iets voor mezelf moet doen. Um, dit heet You and Me. En dat heb ik ooit geschreven voor, uh, voor mijn lieftallige wederhelft. Ah, mijn je, betere helft. Romantisch. Komt je, Volkers van Sound in Gear. Freek, wat betekent muziek in jouw leven? Um, als je mee hebt gemaakt wat ik heb meegemaakt, dan, uh, dan haalt muziek je wel door, door de diepe dalen. En, uh, en ik kan uh, eigenlijk wel net als, als Dindy zeggen, van, als ik muziek niet had gehad, dan was ik waarschijnlijk schreeuwend gek geworden. Ik had nog wel geleefd, maar ja. in een of ofzo. Oké. Okay. Dindy heeft het vaak over dromen. Wat is jouw droom in je leven? Uh, vooral in leven blijven. <laughs> ja, dat is rule number one. Uh, uh, ja, nou ja, dromen. Je hebt natuurlijk allemaal wel je wensen en je dromen. En uh, net als elke muzikant is het een droom om ooit eens een keer met je helden mee te spelen. Of ooit eens een keer van de muziek te kunnen gaan leven op een leuke manier. En dan nog niet eens dat je zegt van god ik moet een uh, limousine hebben. Maar dat je niet elk dubbeltje hoeft om te draaien. En uh, op een leuke manier uh, gewoon je, je leven kan leiden. Zeg je op. hebt het over limousine. Ik ben de naam Freek Volkers tegengekomen in verband met Chrysler. Chrysler? Ja. <lacht> Rijk ogen. Waar je niet allemaal naar kijkt zeg. <lacht> ik heb ooit eens een keer een Voyager gehad. Maar verder kan ik me niet... Uh, er is een of andere website en gaat over Chrysler's. En daar staat jouw naam ook op. Althans, iemand die ook Freek Volkens heeft. Dat zou best kunnen, hoor. Ja. Ik heb ooit een Chrysler Voyager gehad op een blauwe man. Ah, okay. Maar daar word je arm van, hoor. Van het, ja, uh, ja uh, daar uh, moet een tankwagen uh, af te rijden. Ja. Ja. Ja. Ja. Je begint te hikken bij elke benzinepomp. Ja. Voor de luisteraars die denken, nou, dat vind ik helemaal geweldig. Als mijn oma tachtig wordt, dan wil ik jou uh, uitnodigen. Waar kunnen ze iets uh, van informatie vinden? Um, ja, het beste is gewoon mij bellen. Dat, uh, dat lijkt me het slimst. Jullie hebben geen website? Uh, ik heb ooit een website gehad. En uh, dat, is, uh, dat is op het ogenblik even uh, op een laag pitje. Die, die hebben we ooit laten verlopen en dat is heel stom geweest. Maar ja, te laat. En je telefoonnummer? En mijn je is telefoonnummer is uh, 06-132-88612. Mag je nog één keer doen voor degene die het even niet meer kunnen bijhouden met schrijven? Ja, niet diegene van de belasting <laughs> 06-132-88612. Oké, okay. wij willen je heel erg hartelijk bedanken. Graag gedaan, jullie En uh, we willen je graag nog een keertje uitnodigen. Ja hoor, prima. Ja. En misschien kan je spelend de uitzending uit. Ja. Kunnen wij we wel. Uh, nou, dan gaan we toch eventjes op mijn helft. Op mijn helft. Uh, op mijn helft uh. <middels>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 Een Amerikaanse student die het e-mailaccount van Sarah Palin heeft gehackt is veroordeeld tot een jaar cel. Ook heeft de rechtbank de man van 22 een proeftijd van drie jaar opgelegd. Twee jaar geleden raadde de student het wachtwoord van Palin door het goede antwoord te geven op de controlevragen. Hij vulde daar haar geboortedatum in en kon zo de e-mails lezen die als gouverneur van Alaska verstuurde. Hij hoopte belastende informatie te vinden over Palin die in de race was voor de republikeinse kandidatuur bij de presidentsverkiezingen. De Nederlandse energiemaatschappij moet een boete betalen van ruim een miljoen euro. Het bedrijf belde in 2008 en 2009 veel consumenten op voor het afsluiten van een contract... en hield zich daarbij niet aan de regels voor telemarketing, zegt de consumentenautoriteit. Zo werd aan het begin van het gesprek de naam van het bedrijf niet genoemd... en werd er ook niet gezegd dat men uit was op nieuwe klanten. Ook werden misleidende mededelingen gedaan over de kosten van gas en elektra... Bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Herenveen is Stefan Groothuis tweede geworden op de duizend meter. De Amerikaanse Olympisch kampioen Shawnee Davis was de snelste. Simon Kuipers werd derde. Bij de vrouwen zette de Canadese Christine Nesbitt de snelste tijd neer. Margot Boer werd tweede, Irene Wuss derde, Laurine van Riesen vierde. De wedstrijden in Herenveen zijn de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen.